10 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De behoogde nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen... probeert op dit moment het Europese parlement te overtuigen om haar te steunen. Tot nu toe staat alleen haar eigen Europese volkspartij achter haar voorzitterschap. Met haar speech hoopt von der Leyen stemmen te winnen. Ze sprak onder meer over vrouwenrechten en de brexit. Vanavond besluit het parlement of von der Leyen de Europese Commissie mag gaan voorzitten. Minister Schouten gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit tegen het licht houden... vanwege een mislukt ICT-project. Dat staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Schouten schrijft over een herbezinning bij de NVWA. Het nieuwe ICT-systeem moest ervoor zorgen dat de voedselwaakhond... verschillende taken efficiënter kon uitvoeren. Het project werd in april stopgezet... omdat de tientallen miljoenen euro's meer dreigden te gaan kosten... dan de begrote 95 miljoen euro. Tot eind dit jaar wordt de NVWA doorgelicht. In de Rotterdamse wijk ommoord zijn vanochtend vroeg vijf auto's uitgebrand. Een buurtbewoner hoorde een harde knal en waarschuwde de hulpdiensten. De Rotterdamse brandweer denkt dat het opzet was. De vijf auto's stonden vlak bij elkaar. De brand is waarschijnlijk overgeslagen van de ene op de andere auto. En vier mannen zijn gisteravond op heteraad betrapt... toen ze wilden inbreken in de Mediamarkt in Son in Noord-Brabant. Ze hadden een tas met gereedschap bij zich... en stonden op het puntenwinkel binnen te gaan. De politie was gewaarschuwd door het beveiligingsbedrijf... dat via camera's had gezien hoe een ladder op het dak werd getrokken... meldt Omroep Brabant. De vier zijn door de politie met een hoogwerker van het dak gehaald en aangehouden.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 Het klaar. vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Dus ze gaan naar staatjes en paard zegt jouw verkeer. De zin zit in mijn ochtend de, sexy, de Tante Leen, we gaan naar Zandvoort en als ik zo kijk naar buiten toe, dan zie ik wat wolkjes, maar de zon schijnt. Mijn naam is Pieter Joustra en ik mag dit programma goedemorgen, niet goedemorgen Zandvoort <laughs> hebben we net gehad, maar het programma ZFM Oud Zandvoort voor u vandaag presenteren. Yeah.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 Ja, dat, ik keek dat zo'n beetje aan. En, wat was het, een trot een wals? Nee, of, nee gewoon uh, folklore dansjes. Gorst met stroop. Onder andere. Ja. Maar ook andere dingetjes. Hakkentoon en uh, dat soort dingetjes. Dat soort dansjes. En uh, dat, uh, ja, ik vond het eigenlijk wel wat. Wees, maar ik kon eens eerlijk mooie meisjes waren erbij? Nou, toen ik kwam nog niet zo. Oh. Ik kwam op water. Oh. En uh, dus, uh, ja.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 Maar nee hoor. Maar nee, ze zegt, mijn ouders vragen of je nog even meegaat, even nog wat eten en drinken. Ja, het was al nacht, ik dacht, nou, het is wel laat hoor. Ja, je bent bleu, je durft niet. Het was een heel andere tijd als nu, hè. En uh, dus, uh, nou, toch maar meegegaan. Nou, zo is het begonnen. Leuk hè? Ja. Want uh, laten we even weer. jij bent voor de oude Zonforters een vreemde. Ja. Niet geboren uh, in, in, in je ouders. Maar je, jouw moeder... Ja, ja ik in, ben wel geboren in Stamford. Ik ben geboren en getogen in Stamford. En mijn vader is een vreemde. Ja. Maar jouw moeder, uh, heb ik begrepen, is er een van Appie van Jan de Wijker. Ja. Kijk, dan praten we wel weer over de echte hè? Ja, en mijn oma, dus mijn opa's... Dus mijn, mijn oma, mijn moeders moeder, dat was Jaan de Kater. Kijk.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 En, Even, de strandweg voor de Zondvoort, waar lag die precies? Je lag waar nu de rotonde is. De rotonde zegt ook niet veel meer. Het heet tegenwoordig Badhuisplein. En uh, nou, waar nu het hek is, was vroeger dus uh, van bovenaf van de Kerkstraat. moest je zo naar beneden het strand op. In ja. de winters kon je met de zowee uh, zo uh, naar beneden. Dat was een grote afgang en er stond uh, nou, vanaf de Kerkstraat en te rechts daarvan. stond een grote schuur.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 De kinderen alle op de zondags. En dan gingen ze naar de school toe. En dan moesten ze allemaal een mokkie meebrengen, niet? En die hadden erbij zo'n klaantje, maar er die werden erbij me zo groot hè? Ze kregen toch iets, hoor. Ze kregen toch niks meer, want dat wou de bovenmeester niet hebben, Nou, en dan service kostte meer de optocht. Eerst middag te speulen, Op het land van Groen. Oh.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 bij de tonnetje op stond, weet je wel. Rood, wit en blauwe tonnetje. Ja yeah, hoor. Nou, daar gongen ze voor zitten hoor. Ja. Nee. Nou. En, en die stok met, met zo'n bikje. Er zat er een ringetje onderuit. Maar, en als ze dan het ringetje kon het wel. Maar als ze dat ringetje missen, nou, dan kregen ze de hele toppetwijt erover te ja. Nou, wat gaf dat mensen? Ja. En dan, er op kleed, ze werden erop gekleed, Hangt niks aan mens. En dan had je nog het ding gevangen. Maar dan smeerden ze eerst die berg in mijn groene zee. Ik weet nog goed, Ant wolfie die zou hem Maar dan komt die big op erop En Ant staat bij het En hij is bij en zij gaat zitten. Ik weet niet wie die hadden schreeuwde. die big als zij. <lacht> Ik denk wel <lacht> En dan cijfers. Dan moet je nou die dode boel tegenwoordig hebben. Ah, je weet niet is dat er feest is, mensen. Maar dan zei je had rangen en standen he? Ja, ja. Dat had je hoor. We gingen er naar drie huizen toe. maar niks voor ons. Maar er waren ook gewone, hè, Die gingen naar de cafeetjes. Ja. En waar ja. gingen nou de meesten naartoe zijn? Naar het cafeetje van... Jan Kraai. Ja. Maar weet je wat jij nou eens moest doen? We moesten er vaste stemming in brengen. Kijk jij eens of die maat een rabbeltje op de buurt is. Ja. Die zwal ik altijd op de buurt. Ja, dat ga je eens even wat doen.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 we hebben Michiel Drommel nog eens gehad als regisseur. Maar dat is maar twee jaartjes geweest. Nou dat was ja, wanhopig. Ja, dat, die, die zag het volgens mij helemaal niet zitten. Nou, toen hebben we op een gegeven moment uh, hebben we alles op de rechter gezet. in de tijd dat ik voorzitter werd. In, uh, en toen uh, hebben we op Vertorenburg bewijs gevonden. om die de bol te gaan leiden. Nou, die man die werd wanhopig.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 Weet je wat jij nou eens moest doen? Dan moest jij dus dat versie zingen. Ja, maar ik ben een beetje verkoud. Oh, dat geeft niet. Nou, maar. dat geeft niet. Je toch nog goede handen, werken? Nou, en is die van de glazen niet? Ik die kan nu die halen. Ik zal maar. Als je daar maar zien. Wij wat de handen vertelde. Wij op de Weet je maar. We zien we het oude versie van vroeger, het oude, oude versie, versie, versie van de zee? Ja. ja, dat versie van de zee, dat vind ik nou. altijd zo mooi, maar... Toen Zal ik er. even beginnen, dan ga jij mee, hè? Dat, dat voor de heen. Toen ik als kind voor het de bloem...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 Kijk, als we dit aan iemand laten horen, dan die speelt dat eventueel zo. Dat is het punt niet. Als je dat aan Gleef van de Berg laat horen, dit, die zit even te denken en dat is zo en zo en zo. Die speelt dat dan zo. Maar ja, ik vind dit gewoon een heel unieke opname. En zeg het, de vraag is, ja, wie zingt dat? Nou, we komen erachter. Want het is best een hele mooie stem.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 Nou, oh, dus je hebt nog een hele verzameling toneelstukken die je nog een keer kan herhalen. Ja, maar van, niet van alles hebben we meer uh, eigenlijk uh, de stukken weg. Uh, van uh, Bets Bakels. Hey, maar die, die... Freek, Freek, je zei net dat je niet die hele toneelstukken meer uit je hoofd hoeft te leren. Je kreeg vroeger een papiertje met een paar regels tekst en daar moest je een avond van maken.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 Kijk, we hebben nu op dit moment, hebben we, als we Bob Galsen, Willem Schilopzand en Hans Veldwis op het toneel zetten. En die geven een half aan viertje. Nee, heb een avond Dan hebben we een avond gevuld. Want die, die gaan de gang en uh, dat is uh, lachen, het brullen. En uh, ja, die, die maken dat gewoon. Maar wat er omheen gaat, ja, niet iedereen kan improviseren. Dat is een, uh, ja, dat is een vak uh, apart. Kijk, uh, bij me hier zit Pieter Jouster, die kent dat ook bijvoorbeeld. Nou, dat is en, tijden geleden hoor. Ja, maar goed, het zit toch in je broed. Je kent het of je kent het niet. En ja, je moet het kunnen. Ja. En, en we hebben dus zoveel stukken hebben. Maar ja, je zit ook met de bezetting. Ja. ja en dat is het hele punt. Je, wel, je hebt wel een hoop stukken in voorraad. Maar de bezettingsgraad is, uh, wordt uh, steeds minder bij ons. Ja. En uh, ja, dat is het punt dat je zegt van ja, dat kan je niet spelen en dat kan je niet meer spelen.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 Dus die wou het wel doen. Dus toen hadden we een heel repertoire met een beetje oud hollandse liedjes. Uh, en uh, nou, dat werd steeds uitgebreider we hadden op een gegeven moment uh, kaperen varen voor de mannen. Nou, Kwaas Koper was nog bij ons in de vereniging. Die had ergens uh, baden vandaan gehaald. Uh, Bob Hansen die had uh, allemaal mutsel. Hadden we. Dus uh, ja... Uh,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 En dat in het vloeiend Frans. Ja, we hadden dus... Uh, de eerste keer hadden we als tolk... Uh, uh, de schoonzoon van uh, Theo Althuisjes. Ik meen dat hij ook Althuisjes heet. Althuisjes, ja. Yes. Ja, en uh, de laatste keer hadden we Van Wernooy. Uh, dat was... Uh, ja, hij is van Belgische afkomst. En die spreekt vloeiend Frans. En die heeft ons vertegenwoordigd als tolk daar. Nou...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 Ja. En dus hier heel langs met die ogen die gaan. Dan nou, moet je en, iets harder praten. Ja, nou ja, dat was aan Bob wel uh, <laughs> toevertrouwd. Maar ja, uh, mensen hebben dat toch. En, uh, ja, dat, uh, we kijken altijd terug op, op een heel leuke periode. Mooi, we gaan weer even naar de muziek. city world.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 Maar we gaan verder met de wurren. Want we dansen, we zingen, we schouwen kleding. Maar jullie zijn ook met de representatieve taken bezig. Op een gegeven moment, als de belangrijke gasten naar Zandvoort komen. de gemeente belt op. Freek, kan je met een paar mensen komen? Ja, daar zijn we ook beschikbaar voor. Wij hebben altijd al, zolang we bestaan. een, een Zandvoort-promotie gehouden, eigenlijk. Ja. Kijk, je bent toch een. Je hebt een, een kostuum. Een folklore kostuum. En dat is toch. Ja, uh, dat doet de mensen altijd wat. He, dus uh, ja, we hebben heel vaak toch wel een, uh, een presentatie dat we toch aanwezig zijn. Van, he, we hebben wel eens gehad van, uh, die wurft hier is er ook weer. Nee, we hebben een no, andere taak. Ja. He, Wij hebben gewoon om te laten zien van, kijk, uh, dit is Zandvoort. Ja, en jullie vertonen je ook overal.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 ja, dat is meestal op het eind. Hebben we, we laten met de We Hebben we dus, uh, vissersvrouwen he, van eenvoudig tot de Dus met uh, alles erop en eraan, de sieraden.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 Wat moet je met die loeispaan doen eigenlijk? Precies, Waar die hadden... dient die voor? Ja. Nou, die hebben een kwartier daar oorlog zitten maken in die boot. De dames hebben echt in een broek zitten piesen. Ja, zeker. Echt, weten. echt? Er lag een lading urine in die boot. Hm. En na een kwartier hebben we gezegd: stop maar, want ze waren nog een meter weg. Nee, kijk, die loeispaan, Ja, ze wisten waarschijnlijk niet dat hij in het water moest. Wat uh, is welke de bovenkant, dat uh, is de onderkant. Welke kant moeten we op? Je zegt het zelf al, dat touwtje dat was al.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 En dan zakt het af. Als je het een tweede keer gaat doen, dan is het minder hilarisch. Want dan gaan ze allemaal voor de winst. Yeah. Maar niemand wist wat er ging gebeuren. He, vijf uur was er nooit een bootje geweest. Wat die, wat, wat, dat iedereen dacht. Yeah. En er komt er op een moment een brigade en die zetten ze dan zelf van die fretten neer. En, uh, nou roei je maar. Yeah. <laughs> ja, Dat was uh, hilarisch. Yeah. Even een vraagje erover, Freek. Zou er iemand dat ooit hebben opgenomen op film? Dat uh, hilarische Oh ja, er zijn, er zijn zoveel films gemaakt. Ja, ik heb ze nog nooit gezien. Dus ja, mochten er ja. dan mensen luisteren. Ja. Wij zijn erg benieuwd naar die filmpjes. Ja, ik, ik weet dat er erg veel mensen gefilmd hebben hoor. Ja, ja dus foto's ook, dus filmfoto's. Ja, foto's foto's ook heb van. ik wel, foto's heb ik gezien, hele heleboel zelfs. Ook dat uh, de Wurf dus uh, aan het roeien is met het touwtje er nog aan. Maar ik wil dat heel graag op film een keer zien.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 Jans Dorsman eigenlijk uh, was het. Uh, Jans Bakkenhoven. Uh, Kerkman. Nee, die kwam er water. Uh, mevrouw Jongsma. De zuster, Arie Rabbel. Uh, mevrouw Jongsma was ook een rabbeltje... maar er werd nooit rabbel. Uh, er was echt mevrouw Jongsma. En de zuster was Arie Rabbeltje. Uh, ja, allemaal dat soort mensen. Water kregen we Kiek Harkamp erbij...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 Dat kost zo'n tube eigenlijk? 65 euro? Dit is geen geld. Smeer mij ook maar in dan. Ik zou over vet gesproken. Moet jij nog een haring, Dirk? Ja, darf ik nog een pomfrit hebben, ja? Ja, niet of de Dat stikt nog een niet hier. Dan pomfrit met. En twee frikadellen, snel! <laughs> ja, dat was een klein stukje. Kort, dit was natuurlijk. Uh, de paarrol. Ja, van. Uh...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 Dus ja, dat zijn echt de oud-leden. En dan gaat het uh, verder terug naar de, uh, Willem 67 van 1967. Ikzelf uh, vanaf 1968. En dan komt het iets verder naar boven. Dus de, we hebben best wel wat mensen die al heel lang wit zijn. Maar je hebt maar, nieuwe mensen nodig. Uh, de, om toneel te spelen en om wat te doen. Kijk, met de kleding kunnen we nog uit de weg. Maar toneelspelen wordt praktisch